Als ik rook uitblaas, van me zoveel stukken waas in het thuis, en dwazen. Die houden van andere hazen. want die niet in glazen wordt glazen, maar in fazen. En hier heb de dwazen van, ik sta en de slazen de van binnenkomst te laat, slaat door de Ik Zal hem zich afvragen wie die gasten zijn. Ik zat liever ver weg van hem, maar het was te klein. Ik waste mijn en op me vanaf de dus zetten, zee. Waarvan al bevast worden van alien Dus Ik denk, ik praat dus wat, omdat er niet te laat is. Maar die gasten, dan denk ik denk meteen dat met die mijn maat is. Naast een beetje ook ga ouwe Ik heb voor m'n god nieuwe licht betalen, velgen. Gezellig hè, gezellig hè. Oké, okay, die man van die 22 Belgen? gezellig hè, gezellig hè. Gezellig, hè? Oh, ja, toch. Ik me m'n naar de andere zijde Om mezelf van dat geloof van die gasten te bevrijden Ik zag twee meiden, ik kwam tussen beiden En raakte in gesprek, maar dit is wat ze zeiden M'n bummer die heeft gekomen en de tante die gaat schijnen uh, Als ik dat verloor, ga ik wel naar Henk van de Meiden Ik zeg god, nou, het is me wat En verder deed ik net een me had Lieve Roost in die stoat, supermarkt oh. supermarktfilosoof van de meiden nou, yeah. dat de zwager is volop Dan gebruik ik mijn bank, bank. niet voor een gesprek dus goed, Dan zat niks anders op, dan de ze gek Het is een bar, vrouw, wat wil je allemaal En het lagen er even weggezand is een bar, vrouw, wat een doe de mal. Weer slappen, gaan, ik op en rechts, lekker aankopen.